Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. Er zijn vijf mensen opgepakt die gevaarlijke potjes kruiden verkochten. Vorige week sloeg de Voedsel- en Warenautoriteit al alarm over die potjes van het merk Verstegen. Want er konden glasdeeltjes in bijvoorbeeld de Italiaanse kruiden en de kaneel zitten. De fabrikant liet ze uit de schappen halen en een bedrijf in Zeewolde in Flevoland moest ze vernietigen. Maar daar ging het mis. Ze werden toch weer doorverkocht. De vijf verdachten zitten voorlopig vast. Het gaat heel veel over notulen vandaag in Den Haag. De vraag is, worden de gespreksverslagen van een vergadering van de ministerraad van anderhalf jaar geleden openbaar gemaakt... Het kabinet hakt vandaag een knoop door. Premier Rutte wilde er net nog weinig over kwijt. Meneer Rutte, die, die notulen, moeten die nou openbaar worden of niet? Nou, dus een van de verzoeken van de Kamer is dat aspect. En daar gaan we natuurlijk vandaag ook even naar kijken wat we daarmee doen. Heeft u vast een mening over? Ik probeer natuurlijk de hele dag alles te vertellen. Maar ik vind het ook wel netjes zijn de minister aan over te praten met elkaar. Wat daar de voor- en tegens van zijn. De notulen liggen gevoelig. Ze zijn officieel staatsgeheim. Dus het lekker ervan is strafbaar. Het lijkt toch te zijn gebeurd. Volgens RTL Nieuws ging het in die vergadering anderhalf jaar geleden over het achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire. En daar zijn partijen in de Tweede Kamer dan weer heel boos over. En de gemeente Leeuwarden heeft een bijzondere huldiging in gedachten voor de selectie van Kambuur. De ploeg staat op het punt om kampioen van de keukenkampioendivisie te worden. Maar een normale huldiging zit er vanwege corona niet in. De burgemeester heeft daarom het plan om de spelers in helikopters over de stad te laten vliegen. Waar we mee bezig zijn is om te organiseren dat in die helikopter een camera is. Zodat je ze ook kan volgen op het moment dat ze over je huis vliegen. De huldiging zou volgende week zaterdag moeten plaatsvinden als Cambuur dan inderdaad kampioen is. Heb ik het weer nog voor je. Veel zon vanmiddag. Het wordt 10 graden op de Wadden. 14 in Limburg. Morgen net zo warm, meer wolken en af en toe zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door is de rechterrijstrook van de A7 Hoorn richting Zaanstad dicht bij Purmerend Noord. Er staat 7 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord. De vertraging is 25 minuten. De N513 Castricum aan Zee Limmen is in beide richtingen dicht door grote glasplaten die zijn gevallen op de weg tussen de N512 en de N203. En tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij uh, Morgen is het Weekend. We hebben straks uh, aan de telefoon Jansen. Uh, die is bekend als directrice van, uh, van het Zandvoort Museum. Je zegt directeur tegenwoordig, toch? Is het geen directrice meer? Waarom heb je geen vrouwelijke vorm meer? Nee, heb je niet meer. Genderneutraal. Genderneutraal. Dus Ik ben ook een distro Timmerman is een timmerman. Timmer? Nee, want dan is het niet Verslaggever is ook een verslaggever. Ja, Slaggeefster? Mee. Nee, dat zeg je niet meer. Oké. Okay. Een schrijver? Schrijfster, schrijf Ja, je loopt een beetje achter of... Uh, huh? Nou, dat hebben ze mij op school nooit uitgelegd. <lacht> <lacht> <lacht> maar je hebt ook gelezen in de kranten, taal is dynamisch, hè? Ja, ja, nou, ik vind het een beetje onzin. Heel vind je iets, het onzin? Nou, het zit er wel wat in. Waarom? Waarom mag iemand geen directrice heten? Of verslaggeester. Of. of, ja, ja. of een burgemeesteres, zeg je het er ook niet meer? Nee, die heb, heb ik geloof ik nog nooit gezegd: een burgemeesteres. <laughs> een do, een, do, een dokteres? Burgervrouw. Burgervrouw? Ja, nee, dat is ook geen. Uh, <laughs> ja, ja. Gekke, ja. Ge, geen idee. Wat is het vrouwelijke. Fietser? Fietser. Ja. Fietster, ja. ja maar Sorry, ik... Uh... Genoeg, uh, genoeg, ja. De oh, nee, directeur okay. dus van... Uh, ja, we gaan naar uh, kwart over elf. Uh... Kwart over oh, één. Kwart over één, ja. Ik ben er ook nog niet helemaal, hoor. <laughs> dus, uh, we hebben allebei <laughs> een week geleden die Astra gehad, dus... <laughs> dat eilt nog na, hè? Ah, dat zal het zijn. Dat is het uh. Dus nog even muziek tussendoor. Ja. Nina Simone met Ain't Got No, I Got Life. a call like you never heard before sounds so natural that you want to go Ja, um, we hebben aan de andere kant van de lijn hebben we Hilly uh, Jansen van het uh, Zandvoorts Museum. Hilly, ben je daar? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Is het zeker? directeur ja. of directrice? Nou, maakt niet. Ik ben hier manes van alles. Ik, ik doe van alles hier. <laughs> ja. Artistiek en kunstenaar en uh, nou ja af en toe. Ik sta nu te schilderen in het museum voor de volgende tentoonstelling weer. Ja, want je bent ook kunstenares, hè? Ja. Maar daar heb ik weinig tijd voor, hoor. dus ik leef me nu uit in het museum. Jilly, <lacht> <lacht> um, wat is er volgens jou nodig om de musea's weer open te krijgen met de coronamaatregelen? Want je bent al heel lang dicht. Ja, nou, volgens mij is er niet veel nodig, want we waren open. En het ging hartstikke goed met uh, afstand houden, tijdslot. Uh, gewoon dat je van tevoren even vraagt van u heeft verder niks, desinfectiemiddelen, dus... En het is eigenlijk nooit heel druk in het museum, dus ik denk dat we gewoon open hadden kunnen blijven. Ja, ja Jammer dan, hè? Want ik denk ja, dat zeker. ja, zeker. Dat is heel warm. Nou, je merkt nu ook dat uh, die zeeschilders tentoonstelling die heeft ja. haast niemand gezien. Ja. Maar we hadden deze al afgesproken, Oda aan het landschap. Dus dan is dat zo vreselijk jammer dat je nu alles aan het weghalen bent. Ja. Uh, maar we gaan, we, ik heb wel afgesproken met uh, alle kunstenaars, en dat zijn er uh, 18 die uit heel Nederland komen, om uh, dit nog een keertje te herhalen. Ja. En dan uh, als er geen corona meer is en dat we zeker ja. weten dat we lekker open kunnen blijven. Mag ik nog wat vragen over die zeeschilderij uh, uh, of zo? Want uh, ja. dat was toch ja. op het Badhuisplein? Bedoel je die? Ook, ook. Ja, ook. Uh, de de, de Badhuisplein tentoonstelling is eigenlijk een afspiegeling van wat er in het museum staat. Want hier hangen de originele schilderijen. Ja, natuurlijk. Dus um, de, ja, dan hoop je van, kijk, wat mooi. En nu zijn we uh, uh, zo geïnteresseerd, dan gaan we even naar het museum toe. Oh, Oké, okay. ja. Ja, ja dat was leuk. Dat was een mooi overzicht. Ik vind het wel een uh, oplossing, hoor. Dat de padhuisplein, een uh, mooie schilderij, mooie foto's. Dat, ja. Ja. ja, want het, kunst, wordt dat de, uh, in bruik gegeven aan jullie? Nou, iedere kunstenaar die, die vindt het leuk om te exposeren. En uh, in een museum mag je niet verkopen, het is geen galerie. Uh -uh. Dus wij maken voor iedereen uh, uh, lijsten. Uh, als het hier binnen is, is het verzekerd. En uh, na afloop nemen ze het weer mee. Dus dat kun je bruiklen noemen, tijdelijk bruiklen. Oké. Okay. Ah. Maar even terug, wie is uh, Hele Jansen? Voor degenen die jou niet kennen. Oh ja, Elie Jans is uh, uh, nou ja, van, van huis uit uh, kunstenaar, uh, maar kunst kan je slecht van leven. Dus uh, ik ben bij de gemeente Zandvoort gaan werken en toen kwam dit vrij, hè, deze vacature voor het Zandvoortsmuseum, want Sabine Huls ging weg en toen dacht ik zal ik het doen of zal ik het niet doen? Nou, toen heb ik toch maar bedacht van ik ga het doen met de opdracht um, het museum gaat sluiten. Oh. En dat is alweer bijna tien jaar geleden. Ah, je bent al dus Ilians ja. heeft er gewoon uh, de <laughs> hele energie tegenaan gegooid. Ja. En we hebben er wat leuks van gemaakt en er kwamen allemaal heel veel mensen en evenementen binnenhalen en recepties en ja. trouwlocatie. Dus ja, ik heb er wel uh, mijn best voor gedaan. Dus we mogen je dankbaar zijn, want het is toch een, uh, een leuke plek hier in wordt. Ah, absoluut. Nou, dat denk ik ook. Ja. Want waarom zou het dicht moeten? Nou, ooit uh, hadden ze bedacht bij de gemeente... het is geen kerntaak van de gemeente om een museum te hebben. Als het uh, uh, maar heel weinig bezoekers per jaar heeft... waarvoor zouden we dat doen? kerntaak van de gemeente is uh, paspoorten, rijbewijzen, geboortes, uh, huwelijken... dat soort dingen, dat is een kerntaak. ...en niet om een museum open te houden. Dus ja, dan ga je bedenken van waar kunnen we op bezuinigen, wat is efficiënt. Nou, het museum moest dicht, dat was de opdracht. Ja, ja. Maar ja, Toen ze zagen dat er veel meer mensen kwamen, dat het ineens bruisde van uh, uh, activiteiten. Toen hadden ze zoiets van, ja, het is wel heel zonde om dat dicht te doen. Ja. Dus nou ja, toen is er besloten op een gegeven moment, een paar jaar geleden... ...om te verzelfstandigen, om er een stichting van te maken met een subsidierelatie naar de gemeente. Dus ik ben blij dat we dit uh, als alternatief hebben om het open te houden. Ja, want je hebt heel veel vrijwilligers ook hè, bij het museum. Ja, een stuk of veertig. En er lopen er nu heel veel in de ronde om te helpen met schilderen en timmeren en uh, dingen straks weer ophangen... en. Inpakken, dus daar hebben we echt mensen voor nodig. Oh, op die manier aan het schilderen. Want in het begin zei je, ik ben aan het schilderen. <laughs> ja, gewoon, ja sorry. Aan het schilderen. Als kunstenaar ja. is je aan het schilderen. Ja. Nee, okay, ja. Je bent aan het verven. Nou, hoe je het wilt noemen, dat, dat uh, mag je <laughs> weten. Maar het is gewoon ja, uh, een kwast en verven en dingen ja, mooi maken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En de, de aankomende is, uh, is dus landschappen. Ode aan het landschap, dat is een landelijk thema. En uh, dat is natuurlijk weer leuk dat je dat met een evenement kunt koppelen. En dat is de EK-sculptuur. Ja. En uh, 3 mei beginnen de zondkunstenaars weer met opbouwen. En dan hebben we om 9 mei om 5 uur de bekendmaking van de nieuwe Europees kampioen. Oké, okay, 9 mei. Ja. Nou, ja. Geweldig, ja. En is dan het uh, ook weer open, het museum? Nee, het, uh, het gaat nu rond dat alle musea weer open mogen op 26 mei. 26. Mei, okay. En daar houden wij ons maar aan vast. Ja, ja. Maar we zijn nu bezig om op 7 mei een digitale opening te doen, want je moet ergens een stok achter de deur hebben. Wij kunnen Klopt. niet zeggen van nou, oh, we wachten het maar af en we laten de muren kaal. Dus wij gaan ervan uit dat we 7 mei, mei weer helemaal klaar zijn voor de volgende tentoonstelling. Ah, nou, die ja. laten we dan een eindje doorlopen. Omdat we hopen dat er veel mensen van kunnen gaan genieten. Ja, ja heel goed. Ja. Krijg je ook veel toeristen in je museum? Ook veel Duitsers en zo? Nou, uh, toen er geen corona was, ja, toen corona. was dat uh, uh, wel zo. Uh, we hebben natuurlijk ook de frontovers van de VVV in het museum. Oh, ja. En uh, dat merk je wel degelijk, want die komen allemaal voor fietskaarten... en een plattegrond en een vvv bom en dat soort dingen. Dus um, dan heb je veel aanloop. Ja, want dan gaan ze ja. ook meteen naar het museum en dan lopen ze even door. Niet allemaal, maar het is wel zo van ze hebben een boodschap in hun hoofd... en die, uh, die halen ze op en dan gaan ja. ze bijvoorbeeld fietsen. Maar het kan wel zo zijn dat ze later terugkomen. Ja, ja. ja, ik kan me iets voorstellen. Ja. Ja. Ah, het lijkt me. Ik doe dat in, in het buitenland ook wel vaak, naar zo'n ja, plaatselijk duur. museum gaan. Zeker als het slecht ja. weer is, als je niet aan het strand kan, dan is het leuk om ergens gewoon naar binnen te gaan en uh, ja. wat mooie schilderijen te bekijken. Ja. Zeker. Ja. Heb je nog wat op het programma staan ook voor uh, rond de kramping? Jazeker. Het is uh, de bedoeling dat laten we hopen dat het allemaal doorgaat. Uh, Nee, de Formule 1 ja. is antwoord. Ja. Um, we hebben afgesproken met de HARC, dat is de historische auto-raceclub. Uh, uh, die, die wer we werken al jarenlang samen. En we hebben dus in potlood staan dat we een tentoonstelling gaan doen rondom Jan Lammers. Oké, okay. oh, okay. Dat is net een ja. boek uh, uitgebracht van hem. Ja. En uh, wij hopen dat we, dat we dat voor elkaar krijgen. Maar dat is dus wel de intentie dat wij uh, daar straks weer uh, een nieuwe tentoonstelling mee kunnen maken. Oh ja, want aan het uh, begin van de corona zou toch ook iets zijn over uh, de Formule 1. Heel veel foto's en zo. Ja, daar hebben we ontzettend mee uh, uitgepakt. Ja. Dat heeft uh, heel veel geld gekost. We hadden een, uh, een film op een heel groot uh, ja. doek met geluid. Dat was de, de 3D Sound Experience. Uh, nou ja. De dag voordat we open gingen, hoorden we dat alle museum moesten sluiten. Ja, ah. ja, ja. Maar die haal je niet terug? Of ga je niet nog een keer? Uh... Nou, we hebben heel veel elementen daarvan. Hè. Dat is herbruikbaar, omdat niemand het gezien heeft. Maar als je Jan Lammers uh, in het museum hebt... dan kan je niet uh, ook nog eens dat uh, laten zien. Ja, oké. Okay, ja. Want zo groot is het hier niet. Dus dan moet je ook weer een keus maken. Ja. En de Rolling Stones uh, keer naar Zandvoort. Oh, oh regelig, maar wij, uh, <laughs> wij doen mee hoor. Oh, ik krijg huiswerk mee, begrijp ik. <laughs> ja, nou, als zij willen komen, heel graag. Ja. Leuk, juist. Ja, dat lijkt we wel even leuk. Kunnen we een plaatje tussendoor doen? <laughs> we zullen weer verder over het Nou, hoor, zien. er komt een plaatje tussendoor. Ja? <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, dat wordt Quincy Jones met Blues in the Night. Even zeggen dat, uh, ik, ben. <laughs> ik wil even zeggen dat de muziek uitgekozen is door Henry van Vusterberg. En uh, mijn dank daarvoor aan mijn wederhelft. <laughs> zeker, ja. Mooie muziek. Ja. Uh, kom je goed over, Hilly? De muziek? Ja, zeker. En ik kwam Henry een keertje tegen... tijdens een jazzconcert in de Krog. Ah, oh, oké. Okay. dacht ik, hé, hey, dat is nog iemand die van jazz houdt. Ja, hij wel, ik niet. Leuk. <laughs> Eh, uh, wat, wat, wat ja. brengt jou tot de kunst? Wanneer heb jij het idee gehad van nou, ik, ik moet kunstenaar worden? Nou, ja, daar denk je niet eens over na. Dat, dat zit er gewoon zo in. Dat uh, overal waar je een papiertje in je hand hebt, daar ga je op tekenen. In je agenda, op een blaadje. Dus ja, dat, uh, dat is gewoon van, van nature uit. Want ik, zie je op je, ik ben op je site aan het kijken. Van, ja. Jij hebt iets met ogen, volgens mij. Ja, klopt. Dat uh, is ook het leukste om te doen. Ja, want ook die, die, die fase die je maakt. Is ja. echt uh... Ja, en dat is dan met, uh, met wimpers erbij en zo. Dus ja. het moet ook wel wat, wat anders zijn dan anders. Niet, niet standaard. Dus uh, ik heb veel mensen gemaakt... Uh, ...Indianen en uh, mensen uit India en donkere mensen, want ik vind donkere ogen ook altijd heel mooi. Ja. Dus um, ja, op papier en, en je creativiteit, dat is het liefste wat ik doe. Ja, want ik zie ook een beetje Aziatische ogen en dat soort dingen. Klopt. Meer. ja. Dat, uh, ik ja. vind uh, Sophisticated heel Lady heel mooi schilderij. Ja. Ja. Ja. Welke? Sophisticated Lady. Ja, ja, die is leuk. Ja. ja. Zit er nog een verhaal achteraf? Nou ja, ik heb zelf... Uh, uh, gewerkt als model. Um, ik, ik heb dus... heel veel mooie mensen... om me heen gezien. En ja, dat blijft dan toch trekken. En ik heb dat ook in mijn huis. Dat ik uh, uh, richting... de avant-garde fashion uh, uh, trek. Oké. Okay. En dan is het wel goed... Hè, dat, je, dat je dingen ook kunt creëren. En, en net even wat mooier... dan de realiteit. Dus... Ja, ja. ja, dat is het mooie van, van kunst. Je kan het mooier ja. maken dan het... Uh... Ja, je kan wat dingen weglaten, uh, een turkotje en een rimpeltje. Dat, uh, maar dat je, je hebt altijd wel uh, modellen hebt. daarvoor? Nee hoor. Nee? Ik, uh, ik kan geïnspireerd raken door uh, plaatjes uit het tijdschrift of ik zoek wat op de computer op. Maar het wordt dan altijd anders dan anders. Het is niet de bedoeling dat het een foto wordt. Heb je wel eens gehad dat je iets gemaakt had dat je dacht van... nou, dit is echt het mooiste wat, het, uh, wat ik ooit kan maken? Nou, dat, je moet altijd wel een beetje verliefd zijn op waar je mee bezig bent. En op dat moment vind je dat het mooiste. Het is echt altijd het laatste uh, daarna, waar je Ja, daarna ga je weer wat anders doen en dan is dat het weer. Ja. Wat ja. is de, de, de leukste uh, um, thema wat je in het uh, museum gehad hebt tot nu toe? Ja, ook weer fashion, hè? dat komt doordat ik er zelf uh, gek ja. van ben. De tentoonstelling met Frans Molenaar, die oh, vond ik ja. helemaal te gek. Ja. Ja. Uh, hij was um, een van de vrijwilligers hier, die zei van uh, zijn broer die woont hier, zal ik wat regelen? Ja, ik hartstikke leuk. Uh, toen was hij uh, een jaar daarvoor was hij overleden. En ze zijn huis aan het leeghalen en misschien kunnen we daar een tentoonstelling gaan maken. En dat was toen eerbetoon aan Frans Molenaar. Nou, daar heb ik het dus alles bij elkaar gehaald. Wat had prachtig glaswerk. Hij had prachtige hoofdcultuur. Uh, nou ja, op dat moment had ik het idee van, ja, nu komt alles samen. Ja, maar hij had glaswerk. Maakte niet uh, glaswerk? Ja, nou nee, hij, hij blies het niet zelf. Hij ontwierp dat. Okay. En in Leerdam uh, maakten ze uh, uh, wat hij in zijn hoofd had. Nou, dat zijn prachtige werken. Oké. Okay. We ja, kennen hem alleen maar van de Haute cultuur. Ja, nee, we hebben hier een, in dit museum een boek. En uh, dat heet Hoofdferrerie. En dat betekent de Haute cultuur, maar dan Ferrerie is het glaskunst. Ja. ja, dat is waanzinnig mooi. Dus wat je ook in zijn ontwerpen ziet, dat zwart-wit heel simpel. En dan in glas. Ja. Dat lijkt me wel heel mooi. Dan nou kom ik weer ja. kijken als jullie weer ja, open zijn. Als ze we weer open zijn, de boeken liggen in de museumwinkel. Oké, okay. nou, mooi. Uh, ik, jij bent met heel veel dingen... Want dat intrigeerde me aan je. Jij bent met heel veel dingen bezig hier in Zandvoort, hè? Uh -huh. Ja, nu ook weer bij de entree van Zandvoort. Ja. Dus als je de, het station uitkomt en je gaat richting strand... Dan uh, het dolphirama, dat, dat doet nu al twintig jaar of zo. En dan iedere keer doen we weer wat anders voor een paar jaar. Ja. En ja, het is niet gelukkig. Uh, het had nu tegen de vlakte moeten gaan. Er hadden nieuwe ontwikkelingen moeten zijn. Ja. Maar dat duurt allemaal een beetje. Dus nou ja, het is ons botmuur hartstikke leuk. Maar nu is het tijd voor wat anders. Hè. Tijdelijkheid twee drie jaar en dan maken we weer wat anders. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja. Maar dat is geen werk van mezelf. Dat is gewoon doordat je zegt: nou, uh, kunnen we weer uh, met de kunstenaar, met de kunstenaarscollectief, met fotografen. Dus dat is dan de inzet die je doet vanuit je netwerk. Ja, want jij had uh, een oproep gedaan voor sportfoto's, hè? Ja, ja, ja. Je en ik krijg gewoon hele leuke foto's binnen. Ja. Um, het is ingezet door, uh, nou, je zit in een werkgroep, hè, ECDW werk ik voor, economie, cultuur, duurzaamheid en wonen. En dan um, ga je uh, een projectplan maken, laat je aan de wethouder lezen, aan andere mensen. Uh, we vinden het heel fijn als je zandvoort binnenkomt, dat je dan die sfeer krijgt van we gaan lekker sporten. Ja. Dus je ziet heel veel mensen met een surfplankje onder hun arm. Ja. Lekker naar het strand gaan en dan denk ik, ja, die sfeer hebben we ook. We, sport is ook autosport, dus um, sport is zo veelzijdig. Ja. Dus dat, uh, die oproep heb ik geplaatst en gelukkig krijg ik al heel veel leuke foto's. Dus de keus wordt straks nog moeilijk. Ja, je zou ook met uh, studenten aan de slag gaan van de Hogeschool van Amsterdam? Ja, ja. er komen zestig studenten zo'n beetje die gaan... Ieder jaar naar een, een andere stad. Uh, normaal gaan ze dan, zouden ze dan naar Berlijn zijn gegaan, maar door corona kan helemaal niks. Uh -huh. En wat, wat gaan uh, ze dus, doen bij het entree? Uh, nee, ze gaan erover nadenken. Stel je voor dat jij dit mag inrichten. Hè, dat zijn dan allemaal vanuit een creatieve opleiding. Uh, hoe zou je dit gaan inrichten? Ja, daar komen misschien briljante plannen uit. Uh, misschien is het haalbaar, misschien niet haalbaar. Uh, misschien kunnen we er elementen uit overnemen. Uh, misschien hebben we er niks aan. Maar dat is nou wel leuk om uh, zo creatieve jonge mensen aan de slag te gaan. En ze mogen ook met gebouwen aan de slag en dergelijke? Ja van hoe zou jij dit inrichten? Nou, als ze mij dat hadden gevraagd... dan had ik het ook al geweten. Ja, dus ja, ga, ga maar dromen. Ga maar... Nou, hoe euh, zou het eruit wat zijn? jij het mooiste vindt. Wat, hoe zou jij het doen? Nou, ik denk dat er al heel veel mooie elementen zijn. En uh, ik heb de toekomstplannen gezien. Ik zou zeggen, meteen beginnen. Uh, ga uitvoeren. Want die plannen die zijn zo prachtig. Dat kan ik niet eens verzinnen. Dus met, met gebouwen en met... Nou ja, dat is. Um, ik hoop dat het uh, niet te lang meer gaat duren dat ze echt de, de schop in de grond kunnen zetten. Ja, het laatste plan dat ik mij kan herinneren, dat is alleen die, uh, die stukken bij bouwers. En natuurlijk ja, uh, nou, en daar de heb voor ik het over. Ja. Ja. Okay. Ja. Ik denk dat als je daar die plannen gaat uitvoeren die er al liggen, nou, dan ben je al zoveel verder. Dan, dan kom je echt aan in een prachtig gebied. Ja. Ja, ze wilden ook de passage dan die, uh, die flats maken. Ja, daar zit je natuurlijk met, die, met de uh, ondernemers in de passagepanden. Ja. ja, dat is natuurlijk ook uh, uh, aan, aan vernieuwing onderhevig. En uh, dat wordt nou gesloopt. Ja, ik denk dat... ja Het is hartstikke vervelend hè, als, je, als je ergens uit moet. Maar je, je wist van tevoren, het is erfpacht, dit kan gebeuren... Um, dit zit eraan te komen. En ik denk alles wat je daar nu gaat doen... is al veel beter dan wat er nu staat. Ja, ja daar ben ik het mee eens. Maar daar is denk ik iedereen het wel mee eens. Alleen de invulling... daar blijf je over discussiëren. Maar dat is altijd zo, hè. Verandering, dat merk ik in het museum ook... Um, Verandering doet een beetje weerstand opwekken. En je kan ook niet alles bij het oude laten. Dus af en toe moet je even door, door de weerstand heen. En die studenten mogen daar ook over nadenken. Van wat ben je gewoon ja, met, uh, met de ja, passage, ja. met uh, überhaupt de überhaupt entree? Hoe zou jij dit inrichten? Ah, okay. Nou ja, ga ga dan maar uh, plannen maken en um... We hebben natuurlijk heel veel dingen meegegeven, hè? van uh, ik kijk naar de toeristische visie, kijk naar uh, de economische visie, kijk naar het bidboek van Zandvoort Marketing, wat is onze huisstijl. Ja, dan, dan krijg je een aantal uh, tools in handen en daarmee uh, mag je je plan gaan maken. Het is niet helemaal in de blind van uh, bedenk maar wat. Maar... Oké. Okay. En ook met de bewoners, uh, houd met de bewoners, want er staan toch aardig wat huizen daar. Ja, maar je kan natuurlijk niet al die zestig studenten met bewoners ook nog uh, laten uh, uh, praten. Dus ik denk dat er straks gewoon een, uh, een aantal ideeën komen en die kun je best gaan uh, presenteren. Ah. En dan mag iedereen komen kijken. Desnoods doen we het in, in het museum van uh, kom naar de maquettes kijken of naar uh, hele mooie uitgewerkte plannen. Maar het is niet te zeggen dat we dat gaan uitvoeren. Nee, nee, nee. Ik vind het wel een leuk idee, gewoon een beetje creatief bezig zijn ja. met wat is er ja. mogelijk en uh, ja, daaruit putten. Want, uh, ja. Maar daar leer je van. Ja, Zo'n student het ook, ja. leert daar ook van. van ja. Uh, ja. Uh, uh, heb ik uh, 2 miljoen om van te dromen of heb ik 10.000 euro? <laughs> ja. Ja. ja, dat, dat ligt eraan ja. van wat kan je bereiken, wat kost alles? Uh, ja. Wat wil men? Dan moet wat dus wat ook wil een maatje daarvan maken? Nou, ik denk dat dat voor de studenten nu te ver gaat. Ja, ja dat, dat denk lijkt ik ook, mij he. ook. Ja, ja. Ja. Maar ik denk, als je een aantal mooie plannen hebt en je legt het gewoon voor aan zandvoerders, waarom laat je zandvoerders niet stemmen dan? Van, nee, dat kan Wat niet vind zijn. je mooi? Wat, uh... Ja, maar dat zie je op Facebook ook. Je doet het nooit goed voor nee, iedereen, dat doet hè? Het nooit goed, ja. Dus um, ik vind, we zitten in een participatiemaatschappij, dus uh, iedereen mag vinden wat hij vindt en uh, daarover meepraten. Dus uh, het is niet meer alleen een overheid die iets bepaalt. Ja. Maar wat Leij, uh, een van onze gasten een paar, jaar, of een paar weken geleden zei, op dit moment is het eigenlijk alleen de direct betrokkenen uh, die gaan reageren, die zijn meestal tegen. Maar we moeten het breder trekken inderdaad, ja. Zo'n ambtree voor Zandvoort, ja. Het is voor heel Zandvoort belangrijk. En niet alleen de mensen die daar wonen toevallig mee. Nee, klopt. Uh, het is natuurlijk je visitekaartje ja. voor uh, niet alleen de bewoners... maar ook de bezoekers van Zandvoort. Ja. Ik zou meteen die hele flet dus, ja, ik, ik doe alleen maar de tijdelijke ja. maatregelen, hoor. De, de kunst. Dus voor de rest ben ik politiek niet, uh, niet in, in uh, aanzet. Nee, dus, uh, het is op zich natuurlijk een hele leuke opdracht. Dus. Ja, ja, je maakt het een beetje mooier. Ja. En dat doe je samen. Want uh, zo'n oproep, dat, uh, uh, je hebt natuurlijk straks je handen vol aan het kiezen van de foto's. En hoe ga je uh, het ophangen en waar. En ja. Ja, iedereen wil zijn foto's uh, terugzien. Zijn ze scherp genoeg? Uh, passen ze in het totaalbeeld? Dus ja, dat uh, ja. is natuurlijk weer een ander een stuk werk. Ja. Aan de kant, ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, als je uit het station komt... het stationsplein is behoorlijk verbeterd. Ja, eerst echt wel. 50 -100 en en meter. zo willen we gewoon doorzetten. Ja. Weet je wel, Van uh, kijk naar uh, Albert Heijn en het LDC. Ja. Uh, het ja. Raadhuisplein. Uh, we zijn hartstikke goed bezig. Dat vind ik ook, ja. En, ja. ja er is nog, natuurlijk nog steeds ruimte voor verbetering. Ja, dat is altijd, nou ja. ja. Ja. Ja, een frisse blik kan altijd... kan nooit kwaad natuurlijk. Zeker... Nee. Jonge mensen met goede ideeën. Ja, ik ben er altijd wel voor. Maar er ja, moet ook ja. geld zijn natuurlijk. We moeten het het, uh, de praktijk niet uit het oog verliezen. Hè? Nee, dat is ook zo. En daarvoor leven we in een democratie. Ja, daarom. <laughs> we moeten met z'n ja. over nadenken. Klopt, ja. We gaan er even muziekje doen tussendoor. Doen we. En dit keer wordt het Blue Mid met Good Morning Freedom. It's a brand new day for me the so thing nog een vraagje. Want ik, het intrigeerde me dat ik u echt overal tegenkom. Oh, wat <laughs> erg. Oh. <laughs> nou, dat is toch leuk. <laughs> het ja. houdt gewoon in dat u heel veel doet. Dat is waar. Ja, want ik, wat, wat doet u bij ZFM? Uh, PBO. En wat is en dat? Dat is dat uh, ja, programma uh, Toezicht. En dat is weer uh, uh, uh, een deel uh, of een onderdeel van uh, ZFM. Dus uh, je hebt het uh, bestuur en je hebt het PBO. En daar ben ik dan voorzitter van, omdat Maaike uh, Koker mij dat gevraagd had. En ze had toen niemand. Dus toen dacht ik, nou, oké, okay, dit, dit is niet zoveel werk. En je doet weer goed voor, uh, voor de vrijwilligers van ZFM, want een PBO heb je nodig om je licentie te hebben ja, ja. Klopt. bedankt ja. ja hartstikke goed En wanneer komt onze oh, programma leider ja. jullie zijn ook jullie zijn ook zitten dus uh... ja. ja maar wanneer komt onze programma leider uh, dat mag je ook aan het oh. ik vragen. ik weet dat er uh, vacatures zijn uit, uh, uitgezet en um, nou ja dat, dat, dat is ook vrijwilligerswerk hè dus door een raar. oproep ja, ja. Je, je kan bij wijsprek iedere dag een oproep doen van, uh, word programmaleider bij ZFM. Net als dat wij ook altijd vrijwilligers nodig hebben in het museum. Ja, antwoord. Je heeft heel veel vrijwilligers, hè? Ja, zonder vrijwilligers ben je nergens. Nee. Dat meen ik echt. En dan kunnen we nog zulke mooie tentoonstellingen maken. Maar je moet open. Het uh, publiek moet erin. En... Je kan natuurlijk niet uh, verwachten dat, je, dat ik ook nog achter de balie ga zitten, want het bestaat gewoon niet. Nee. We hebben hier zes dagen in de week open. Dus we hebben ook Bali mensen en we hebben bouwmensen en we hebben archiefmensen. Ja, dat heb je bij ZFM natuurlijk ook. Ja. Dank. Maar het museum is ook niet kostendekkend? Nee. Nee. Nee, daar dat heb soort je echt wel steun. Ja, daar oh. heb je echt wel steun van de overheid bij nodig. En fondsenwerving, en als je nieuwe plannen hebt, alles kost geld. Ja. Maar ah. ja, we hebben nu drie museums in Zandvoort. Dus ja, het is wel mogelijk dus. Oh ja, Juttersmuseum ook. Ja. Juttersmuseum ook, ja. ja. En HDMZ hebben die, en museum uh, ADMZ, ja. Ja. Ja. En die museums onderling uh, samenwerking. Jazeker, uh, wij uh, doen nu ook uh, Oda aan het Landschap samen met HDNZ. Oké. Okay. Dus uh, helemaal leuk. Ja, nieuwe directeur, Marcel. Maar uh, ja, en daarvoor ook. Het is natuurlijk uh, in zo'n klein dorp heel fijn dat als je naar een museum gaat, dat je dan zegt: Nou, we pakken het andere museum ook mee. Ja. Dan is het meteen een hele middag dat je zoet bent. Ja, want... Ik ben het Juttersmuseum nog niet in geweest. Dat, dat, die wil ik nog wel een keertje. Ben je daar nog niet geweest? Oh, dat is ook mee. zo leuk. Dat is hartstikke leuk, ja. Ja. Ja, ja. ja, zo leuk. Ook weer allemaal vrijwilligers. Ja. Ja, ja en als je dan aan het praten gaat met een vrijwilliger, dat is heerlijk. <laughs> Meestal zijn het echt Jutters geweest. Ja, die geweest. heel veel te vertellen. Ja, zeker. Ja. Ook over die brokstukken van die satellieten, van die Russische satellieten of wat ook. Ja, Dat vond ik, dat vond ik erg leuke verhalen, ja. Ja, en alle kleuren zand, of uh, alle soorten zand, uit de hele wereld hebben ze er, ja, ja. en het gaat over duurzaamheid. Ja, ja. Weet je ja. hoe lang iets duurt voordat het afgebroken is, En dus. ja, Je ja. doet ook heel veel aan duurzaamheid, hè? Nou, we hebben Jutters geluk in het museum, iedere woensdag. En we hebben op een gegeven moment het Plastic Kingdom voor het uh, museum gehad. Ja. Dus gewoon een bewustwording van: kijk jongens, je rommel op. Maar sorry, wat is Jutters geluk? Jutters geluk, dat zijn de mensen die het strand schoonmaken. En die van alles wat ze vinden, maken ze weer hele mooie producten. Oh, oké. Okay. Ja, dus, ja. Uh, ook daarom in de passage, ja. ja. Ja, maar ze zitten ook in Overveen. En, nou, ze werken met mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. En uh, die gaan dan lekker het stand schoonmaken. En ik, ik zie hele mooie sleutelhangers en zeepakjes. En ja, daar kan je echt blij van worden. Ja, die vissen die staan bij, uh, bij het Venema Plein, bij de tegen. Nou, naast Bouwers. Die zijn daar toch ook van? Uh, nee, die hebben daar even gestaan, maar die zijn weer weg. Oh, die zijn weg. Dat is me nog een ja. even opgevallen. Ik loop er elke dag langs. <laughs> ja, misschien uh, heb je iets gezien wat ik nog niet weet. Ik dacht dat ze er niet stonden. Oké, okay, maar ze hebben er wel een tijd gestaan. Ik, ik weet dat ik ze gezien heb. Nou, het is wel weer de bedoeling dat ze terugkomen, maar ik weet nog niet wanneer. Oké, okay. die vond ik best mooi. Dat is, uh... Zeker. Oh, je bedoelt, welke vissen bedoel je nou eigenlijk? Bedoel je die van geluk of bedoel je die van Donna? Ik heb geen idee, maar ze stonden uh, bij het Venemaplein uh, als je van Bouwers af naar het, Ve het Venema plein oploopt. Ja, dan denk ik dat je bedoelt Pollution Art van uh, Donna Kobani. Oké, okay, ja. En die, die zijn wel weggehaald en die hebben een tijdje in de museumtuin gestaan. Oké, okay, ja, die, die, die vond ik best heel mooi. Ja, zeker. Of... En dat is ook van afval uh, gemaakt. Ja. Ja, dat stond er toen ook bij. Hebben wij ook een museumtuin? Ja, maar die is natuurlijk ook dicht. Ja, oh, die is zeker achter het museum. Als het mooi weer is, zetten we de deur open, kan je hem zo zien. Ah, ah. oké, okay. ja. Oké. Okay. Want is het een, een, een idee of een leuk project om... Uh, als het wat wordt met die studenten die, die, uh, van de uh, Hogeschool Amsterdam. om die ook eens een ja. keer de boulevard in te laten richten met, met kunst. Want we hebben natuurlijk die kunstwerken gehad die zo vernield werden. Dat wat zo ontzettend jammer. was ja, ja, Maar een beetje uh, proef uh, Ja, lullig om te zeggen, hufteproef. Uh, ja. kunst. Ja? Ja. Nou ja, ze, ze mogen fantaseren wat ze willen. En of daar nou kunst bij zit of. Uh, ja, stedenbouwkundige objecten of groen of sporttoestellen. Dat, daar zijn zij nu voor aanzet. Ja. En op de Noordboulevard heb je best wel kunst hoor. Uh, die zandkampsturen zijn nagebouwd. Ja. Ah, ja. En die banken zijn door de uh, middel- of de lagere uh, Ja, de nee, Ja. Ook ja. leuk. Ja. Ja. Dat, dat is best wel veel. Ja, maar ik denk dat je het nog meer kan opleuken. Vindelijk. Nou weet je, het is natuurlijk, we zijn ook bezig met de cultuurvisie Zandvoort. En uh, als je dan ziet hoeveel we eigenlijk al doen aan kunst, dan oh. is dat best veel. Dat, we hebben veel kunstenaars, we hebben broedplaatsen, we hebben musea, uh, we hebben zoonkoren, toneel. Ja, ja, ja. Maar je beseft niet altijd wat je allemaal hebt. Ja. En wat is een broedplaats? Een broedplaats is waar uh, veel creatieve mensen bij elkaar komen. Dus uh, de, de Maria School bijvoorbeeld. Daar zijn ja, wat okay. ateliers. Ja, okay. ateliers. Dat noemen we ook wel broedplaats. Aha, ja. En uh, kunst qua muziek? Oh, er zijn heel veel zangkoren En we hebben classic concerts. En jazz. We of hebben jazz. Ja, ja. Ja. Dus nou ja, noem het maar op. De, de New Wave. De, de muziekschool... We hebben echt heel veel hoor. Ja, we ja, moet er ook eens stil bestaan. We moeten ons misschien toch wel een beetje prijzen. En uh, gelukkig prijzen, ja. Ja. ja. ja, en kijk eens naar alle buitenbeelden. Ja. We hebben de beelden van Kees Verkade. En, ja, die, die zijn fantastisch mooi. Maar ook van Nel Klaassen. Um, ja, ga maar eens kijken. Doe de beeldenroute. Uh, ja. en, en verwonder je over... Het effect is ook vaak van, uh, je, je loopt er langs zie je het niet eens. Nee, dat is dat, waar. Uh, je, als je bewust gaat kijken naar hoeveel mooie beelden we hebben, het is gewoon een open luchtmuseum. Ja. Ja, bij ons stond voor de deur staat de uh, visser en de uh, Ja, dat man op bankje toch? Ja, ja. ja, ja. Dan zie je ziet altijd mensen gaan zitten naast het vissertje. Ja. Hij is ja, eerst. Mooi hè? Ja. Ja. Zeker mooi. Dus, uh, ja. Het is dus echt een... Uh, als u wat mocht veranderen aan Zandvoort, wat zou u willen veranderen? Uh, nog meer kunst. Nog meer kunst. Ja. En, wat, <laughs> en wat zou u absoluut niet willen veranderen? De, het strand. Het strand, ja. Het strand is, uh, is het mooiste natuurgebied. Ik denk dat we een van de mooiste fietspaden van de hele wereld hebben. Als ja. je dat fietspad neemt naar uh, de Slag. Ja. En het fietspad richting Parnassia. Uh, we hebben in coronatijd natuurlijk heel veel gewandeld en gefietst. Want dat is zo'n beetje het enige wat je nog kan doen. En ik wil ook ons echt gelukkig prijzen dat we in Zandvoort wonen. Hè? Ja, zonder meer. Ja, ja we hebben ja. drie natuurgebieden om ons heen. Ja. Het is echt uh, een rijke gemeente. Alleen ik zou ik het fietspad wat breder willen maken? Waarom? Nou, zeker met al die uh, wielrenners. Het is niet prettig lopen daar. Het is niet prettig fietsen, nee. Want, Heb je wel eens naar Vogelsang gefietst over de weg. Ja, dat is helemaal dat slot. Is helemaal, uh, <laughs> dat is helemaal... Het is een vraag om zelfmoord. Ja, dat weet jij toevallig. Ja, ja. ja. oh, vreselijk. Dus ik vind dat fietspad naar het Langeveldse Slag wel meevallen. Nee, ik kan veel breder. Ja. Maar zo zie je maar, dat je mijn mening. Ja. ja. Uh, uh, hoe lang woon jij in uh, Zandvoort, uh, Hilly? Um, ik heb mijn jeugd hier doorgebracht. Toen ben ik even naar België geweest. En ik ben inmiddels weer 20 jaar terug of zo. Oké. Okay. Dus al, ja, met een onderbreking mijn hele leven lang eigenlijk. Oké. Okay. echte zandvoorter. Nou, geboren in Amsterdam. Oh, sorry, dat tel je niet dan, mee. Nee. Ja, Amsterdam beach, hè, dus. <laughs> ja, ja. Vandaar die naam. Ja, ja. Okay. We gaan nog even eruit met een nummertje komen straks aan de andere kant weer terug. Ja, doen wij. Ja? Moet ik nog blijven hangen? Uh, ik, ik kan je ook opnieuw even bellen over uh, vijf uh, minuten na het uur. Ja? ja Oké, okay, ja? yeah. okay, succes. Doei. But not for me Unlucky oh, stars above But not for me